Is er nog iemand die door mij kijken wil kijken? Als ik ochtends op een fietsje naar het bureau ga, dan rijd ik ook altijd door het Vondelpark. Dus ik moet toch iedere dag wat groen zien. Kunt u zich dat voorstellen? Ik kan me dat heel goed voorstellen. Daar heeft de mens soms echt behoefte aan. Het prettig nu toch dat u dat ook vindt? Dan nou zijn ze ook nog blinde mannetje gaan spelen. De mannen moeten de vrouwen vangen. Daar zijn we nou echt de oud voor.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 Hé, hé, hé, hé, hé. Hé, hé, zo gaat het niet. Hé, hé, dat is tegen de spelregels, hè? Hey. Zoiets kan het ja, toch niet? Mensen, er is koffie en er zijn broodjes. Ja, oké. Okay. Hé, hey. zullen we wat gaan eten? Jij amuseert je wel, zo te zien. Hou oh, je wel, hoor. Hé, hey, ik kom even bij jullie zitten.